De koepel van woningcorporaties in Nederland, EDES, onderzoekt of alle 2,4 miljoen huurhuizen in Nederland kunnen worden voorzien van zonnepanelen. Als eerste wordt bij 22 woningcorporaties gekeken of het mogelijk is om zonnepanelen grootschalig in te kopen. Het doel is het energieverbruik naar beneden te brengen en daardoor de vaste woonlasten van huurders te verminderen. Het afschaffen van het lage btw-tarief kost zo'n 10.000 banen en levert nauwelijks iets op. Dat zegt kappersorganisatie ANCO, die heeft laten onderzoeken wat afschaffing betekent voor kappers, fietsenmakers, stukadoors, schilders en kleermakers. Het btw-tarief voor deze beroepsgroepen werd in 2000 verlaagd naar 6%. Het afschaffen van het lage tarief is een van de mogelijke bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Premier Rutte blijft erbij dat hij geen afstand hoeft te nemen van het PVV-meldpunt over overlast door Midden- en Oost-Europeanen. Het Europees Parlement sprak vandaag uit dat het meldpunt discriminerend is. De parlementariërs vinden dat premier Rutte stelling moet nemen. In een brief aan de Tweede Kamer herhaalt Rutte dat het meldpunt een initiatief is van de PVV en niet de mening van het kabinet weergeeft. Het weer vanavond en vannacht is het helder, al kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen is er redelijk wat zon en wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het en ook. Dit is René Passet van de AMB. Het is een vrij normale avondspits. Ik geef de files in de Randstad van 5 kilometer en langer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 8 kilometer. Op de A10 de Ring West voor de Continental 6 kilometer. En de Ring Zuid tussen de afrit IJn muiden en Oud-Zuid 5 kilometer na een ongeluk. Op de A15 Europort Rotterdam 13 kilometer file vanaf Rozenburg tot aan het Vaanplein. En verderop naar Gorkum, tussen Hendrik Ilo Ambacht en Sliedrecht Oost, nog eens 8 kilometer. Op de A27, Gorkum naar Almere, tussen Knappert rijn en Beeldhoven, 5 kilometer. De A28 zat ook wat voller dan anders, van Utrecht naar Zwolle, tussen de Avrident Dolder en Leusden, 9 kilometer. De A50, Arnhem Oost, Renken en knappert Ewijk, 6 kilometer. Tot zover de verkiezingen.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 So sweet. Nam je altijd mee, mm -hmm. altijd met me mee, ook al wist ik het niet. dacht waar ik achter die niet, was slechts mijn angst gericht echte zwerver te zijn. Ik mis mij, ik mis mij, waar ik ben onderweg, mij, maar ik blijf op. Your spirit